Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De afgelopen avond in veel steden extra alert om een herhaling van rellen zoals in Haren te voorkomen. Op sociale media deden verschillende oproepen de ronde voor een nieuw Project X zoals het feest in Haren werd genoemd. In Schiedam heeft de politie een groep van ongeveer 70 jongeren staande gehouden. Ze scandeerden leuzen en gooiden met vuurwerk. Alle jongeren zijn gecontroleerd en daarbij zijn volgens de politie een paar jongeren aangehouden. Ook in Alkmaar was extra politie op de been op en rond de paardenmarkt na een oproep op sociale media. Maar daar bleef het rustig. In Marokko worden gevangenen vaak slecht behandeld en nog geregeld gemarteld. Dat zegt een speciale VN-rapporteur op het gebied van martelen. De VN wil dat het land zo snel mogelijk een einde maakt aan de slechte behandeling van gedetineerden. Gevangenen worden bijvoorbeeld in elkaar geslagen, krijgen elektrische schokken of er worden sigaretten op hun lichaam uitgedrukt. Ook worden sommigen seksueel misbruikt.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 Op tv. We Text TV op kanaal 45. First Barbra Streisand, Barbra Streisand. Stry My soul is broken Vrijdagmiddag tussen 3, 3 en 5 De grootste hits van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL. The, the Countdown of the Continent.